7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. VN-waarnemers aangekomen in Syrië. GroenLinks komt met duurzaam bezuinigingsplan. En proces tegen Breivik begint vandaag. In Syrië zijn de eerste waarnemers van de Verenigde Naties aangekomen. Die gaan toezien op het staakt het vuren. De groep waarnemers groeit de komende dagen uit tot 30. vn secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft de Syrische regering opnieuw dringend gevraagd de wapenstilstand in acht te nemen. Het bestand is donderdag ingegaan, maar dit weekend waren er berichten over aanvallen van zowel het leger als de oppositie. Het plan van VN-gezant Anam is om uiteindelijk 250 VN-waarnemers naar Syrië te sturen. Daarvoor is wel een nieuwe resolutie nodig van de VN-veiligheidsraad. Het alternatieve bezuinigingsprogramma van GroenLinks zet in op duurzaamheid. In de duurzame doorbraakagenda die partijleider SAP vandaag presenteert... staat dat ze de subsidie op fossiele brandstoffen radicaal wil afbouwen. Zo wil GroenLinks kolen, kerosine, olie en diesel extra belasten... en stoppen met de aanleg van nieuwe wegen. Ook wil GroenLinks niet bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking... en een jaar langer uittrekken om het begrotingstekort terug te brengen naar 3%. Sap leveren de plannen van GroenLinks in 2015 12 miljard euro op. Het CPB moet de plannen nog doorrekenen. Kleine bouwlocaties in steden kunnen vanaf vandaag extra controles verwachten. De inspectie houdt een controleronde... omdat bij kleine bouwprojecten relatief vaak ongelukken gebeuren. De inspecteurs letten vooral op het gebruik van ladders en stijgers... Jaarlijks komen op bouwterreinen vijf mensen om het leven door een val en tientallen mensen houden er blijvend letsel aan over. Volgens inspectie wordt bij kleine bouwprojecten en kortdurende klussen vaak slordig omgesprongen met de regels. Zo zijn ladders vaak te kort en rolstijgers instabiel. In Oslo begint vanochtend het proces tegen Anders Breivik, de Noor, die vorig jaar zomer 77 mensen doodde. Voor de rechtszaak zijn tien weken uitgetrokken. Breivik heeft de moorden in Oslo en op het eiland Utøya bekend. Maar hij acht zichzelf niet schuldig. Hij zegt dat hij handelde uit noodweer. Omdat hij Noorwegen wilde ontdoen van mensen die geloven in de multiculturele samenleving. Belangrijke kwestie tijdens de rechtszaak is de psychische toestand van Breivik. Daarover zijn tegenstrijdige rapporten verschenen. Als de rechters hem ontoerekeningsvatbaar vinden, krijgt hij alleen TBS en geen celstraf. De zaak tegen Breivik begint om 9 uur en is live te volgen op Journaal 24 en NOS.nl. De Tilburgse SP-fractievoorzitter Slegers heeft haar functie neergelegd. Ze weigert sinds 2009 de SP-regel op te volgen om een deel van de raadsvergoeding af te staan aan de partij. Op haar weblog schrijft Slegers dat ze zonder het af te dragen raadsgeld geen redelijk gezinsinkomen zou hebben. Slegers stelt haar zetel in Tilburg ter beschikking aan de partij. Hensfree telefoneren is voor automobilisten net zo gevaarlijk als bellen met de telefoon in de hand. Dat zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Het gevaar voor automobilisten zit hem vooral in het feit dat ze hun aandacht minder op de weg richten als ze aan het bellen zijn. En dat maakt de kans op een ongeluk groter. Het vasthouden van het telefoontje speelt daarbij nauwelijks een rol. Zo'n 30 procent van de verkeersdeelnemers is onderweg bezig met iets anders dan het verkeer. Afleiding is wereldwijd de oorzaak van 5 tot 25 procent van de auto-ongelukken. In de Malinese stad Timbuktu is een Zwitserse vrouw ontvoerd, dat zeggen ooggetuigen. Onbekende, gewapende mannen zouden haar hebben meegenomen. De vrouw woont al jaren in Mali en probeert lokale bewoners te bekeren tot het christendom. Het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken kan de berichten nog niet bevestigen. Timbuktu is sinds begin deze maand in handen van Touaregs en andere islamitische rebellen. Veel westerse inwoners van Mali zijn gevlucht, uit angst gekidnapt te worden. Sinds vorige maand is in Mali het leger aan de macht. De militairen zetten president Touareg juist af omdat hij te weinig zou doen tegen de Touaregs. Het Amerikaanse ministerie van Financiën verwacht een kleine winst te maken op de staatssteun die Amerikaanse banken, hypotheekverstrekkers en autofabrikanten kregen tijdens de financiële crisis. Vooral de steun aan meer dan 700 banken leverde veel op. Het redden van de autoproducenten General Motors en Chrysler kostte miljarden, maar het behoud en herstel van de auto-industrie heeft geleid tot 230.000 nieuwe banen. Volgens het ministerie van Financiën wordt de economie sterker. Maar blijft de huizenmarkt nog zwak en de werkloosheid hoog. Dan het weer nog zonnige periode. Vooral in de kustprovincies is vanochtend kans op een bui. En vanmiddag ook in de rest van het land een paar buien. Vrij veel wind. Het wordt 8 graden in het noorden tot 10 in het zuiden. Morgen in de loop van de dag regen en het wordt dan een graad of 10. ANWB ah, Verkeersinformatie. Er staan nu 15 files, een dikke 50 kilometer bij elkaar opgeteld. Eigenlijk alleen maar de dagelijkse files, geen bijzonderheden dus. pik even de langste eruit. De A7 vanuit Horen naar Zaandam bij Purmerend 6 kilometer. En op de A12 bij Arnhem richting Utrecht tussen Duiven en Arnhem-Noord 5. En verder in de richting van Utrecht over de A12 tussen Veenendaal-West en Maarsberg ook 5 kilometer. Bij Rotterdam loopt het vast op de A20 richting Gouda. Tussen de afrit Prins Alexander en Moordrecht staat 6 kilometer.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 De eerste keer dat ik hoorde van het peutermenu broccoli kip van Olvarit was ik helemaal van oh, yum, yum yum yummy. Ja. Yeah. Maar toen ik erachter kwam dat er plofkip in zit, was ik best wel van plofkip. Dus Olvarit, willen jullie het peutermenu broccoli kip alsjeblieft weer oh, yum, yum, yum yum yum yummy maken zonder plofkip? Meer weten? Kijk op wakkerdier.nl. In de serie Kritisch Beleggen van Deltaloid, oud-hockeybondscoach Mark Lammers. Ze keken me allemaal aan alsof ik gek geworden was. Ja maar Mark, stel dat het is gebeurd, wat dan? Ik hield even mijn mond. Nog geen minuut geleden hadden ze zelfs het risico ingeschat als minimaal. Beluister zijn en andere inspirerende verhalen van onder meer diergeneeskundige Aart de Kruif en schrijver Kluun Op Deltaloid.nl slash kritisch beleggen. Want kritisch denken loont kritisch op het juiste moment. Deltaloid. De Delta Lloyd beleggingsfondsen zijn als beleggingsinstelling opgenomen in het register dat wordt gehouden door de autoriteit Financiële Markten. Gadverdamme! Er zit motorolie op een offertemap! Eon staat dicht bij haar zakelijke klanten. Je moet je zien, het zit nu ook al op mijn stropdas. Daar zijn onze klanten heel blij mee. Dit krijg je dus nooit uit, hè? En onze Frans duidelijk iets minder. Maar ja, Frans, zover moet je gaan voor een enthousiaste klant. Eon levert niet alleen energie aan bedrijven, maar steekt vooral veel energie in de zakelijke relatie. Met Eon kunt u zaken doen. Kritisch denken loont. Onlangs werd Deltaloid tweemaal bekroond met de belangrijkste beleggersprijs. De Morningstar Award. Onder andere als beste kleine fondshuis obligatiefondsen. Kritisch. Op het juiste moment. Deltaloid. Met EON kunt u zaken doen. Daag ons uit. Kijk op eon.nl slash zaken doen. Het NOS Radio 1 Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Het vredesplan van vn gezant Kofi Annan... heeft nog niet de gewenste rust gebracht in Syrië. Het hele weekend is er op verschillende plaatsen gevochten. Ouds politicus Paul Rozemuller is net terug... namens het Rode Kruis uit Syrië. We spreken hem zo dadelijk, maar eerst naar Oslo. Want anders breif ik, die op 22 juli vorig jaar... 77 mensen in koele bloeden doden, staat vandaag voor de rechtbank. Brijvik pleegde een bomaanslag in Oslo... en schoot daarna 69 jongeren dood op het eiland Utoya. De jongeren die het bloedbad op het eiland konden ontvluchten... werden gered door kampeerders. Ze verbleven een paar honderd meter verderop aan land. En ook plaatselijke bewoners rondom die camping... kwamen de jongeren via bootjes tegemoet. Correspondent Rolien Kreton ging naar de camping Utvika, waar ze een overlevende en een redder ontmoeten. Ik kom te land met boten. Daarna, die het allemaal overleefde, vertelt jij... Hier kwamen we aan. Alle mannen op boten Herva, Pobotterochurp. De campinggasten waren de eerste die jongeren konden redden. Ze waren nog voor de politie. En alle mannen gingen in hun boten naar het eiland om opgejaagde en neergeschoten jongeren naar het land te halen. En, en de vrouwen op de camping stonden hier klaar met tekens met om jongeren warm te houden. Ja, ik werd dan Doug. Hij vertelt, hij is hier niet meer geweest sinds 22 juli vorig jaar. Dus het is bijzonder om hier te zijn. En hij vertelt, ik was een van de laatste die het eiland afkwam. Ik had geprobeerd om andere jongeren te helpen. Maar toen ik aankwam, had ik mijn zusjes nog niet gevonden. Ik vroeg aan iedereen waar ze waren en dat wisten ze niet. En later werden ze gelukkig gevonden. Ga jij het proces volgen? Ik wel die meer naar Sesra gaan Wit. Hij zegt uh, hij uh, probeert het uh, een beetje te vermijden. Maar zijn twee zusjes die, uh, worden als getuigen opgeroepen. En dan zal die wel bij zijn. En we hebben ook afgesproken hier op de pier met een man, de buurman van Utoya. En ik zie hem nu staan. Uh, Dana en ik lopen er nu naartoe. En de buurman die heeft met zijn bootje een heleboel jongeren uit het water gevist. Hi. Ja, goeddag. Goeddag. Odea oh, Dana. Ja, hallo Jona. Iggle. Ik was veel meer gestrest dan Dana. Ja, was ja, ja, ja, ja. <laughs> jij ze, ze kennen elkaar niet. Ik denk te behulpen voor mest, vlees, meel op Poland. land. Ik dacht er alleen aan dat ik zoveel mogelijk jongeren uit het water moest vissen die winken op me met de botten, dus ik kom niet land. De jongeren zwaaien naar, naar me. Kom hier, zegt hij. Ik sprong op het land en, en droeg de jongeren naar mijn bootje. Schudden, ik zag mensen die in hun hoofd waren geschoten. Een meisje die in haar schouder en arm was geschoten. Ge dus de henderaar ontmoette zich in de hele armen. Ik heb haar later ontmoet, vertelt hij. En haar hele arm was geamputeerd. En ze nemen allebei een, uh, een zakje snoes, pruimtebak, die ze onder hun lip stoppen. Zo fik Wik het op, zowel de mannen voor uh, daar dag En daar schoot Breivik op ons. Ja, Han probeerde daar voor redding. Hij probeerde te voorkomen dat uh, de jongeren gered waren. Hij schoot op mij en de andere mensen die in mijn bootje zaten. Daar En dat betekende ook dat hij die ja, jongeren daar moest achterlaten. Daar heeft hij zich later ook schuldig over gevoeld. Toen die terugvoer waren, veel van die jongeren doodgeschoten. Da, ja. Daarna die het overleefde zegt dat ze, ja, de jongeren die hebben het altijd over de utwika helden. Dat zijn de mensen hier uh, die in de omgeving die hier wonen en de mensen van de camping die al die jongeren hebben gered. Oh en klem, zo beter de Daarna vertelt een van de dingen die ik me herinner is toen ik hier uit het water werd getrokken dat ik een niet alleen een joggingpak kreeg maar een hele dikke knuffel. Een, een omhelzing. Dat knikken al het hoor, Die omhelzing betekende zoveel, zegt Dana. Toen, pas toen begon ik te huilen. De buurman krijgt daarvan tranen in zijn ogen. Ja, ja. Rolien Kreton, onze correspondent. Camping Utvika aan het vasteland tegenover Utoya. Later horen we uh, Rolien uh, nog meer. Ze doet verslag vanuit Oslo waarom om negen uur anders breif ik voor de rechter komt. Ik spreek ook nog met Kees van der Wel, journalist en Noorwegen-kenner. Dat wordt om kwart voor acht. Het is dit minuten over zeven. Er ligt een definitief pakket maatregelen om de ganzen overlast rond Schiphol terug te dringen. Boeren, kabinet en milieuorganisaties ondertekenen later vandaag daarover een convenant. Staatssecretaris van Milieu, Joop Atsma, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat is op de valreep, want het voorjaar is al begonnen. Bent u nog wel op tijd? Ja, we hebben de afgelopen maanden met, met al die partijen die u zojuist noemde, van, van inderdaad de boeren tot en met natuurorganisaties gekeken uh, wat er kan en moet worden gedaan om het aantal uh, uh, aanvaringen, dus het aantal botsingen tussen vliegtuigen en vogels te voorkomen. Ja, dat betekent dat je moet kiezen voor een groot pakket aan maatregelen waarbij iedereen ook uh, zijn eigen verantwoordelijkheid moet nemen. En wat wordt er dan gedaan, meneer Maar Waar begint u mee vandaag? Nou, wij, wij beginnen natuurlijk bij Schiphol. Schiphol die, die gaat met behulp van een radarinstallatie. vooral een, een technische maatregel nemen. waardoor je op basis van radarinformatie uh, ook weet waar vogels zitten. welke vogels eventueel risico vormen voor de, voor de luchtvaart. En uh, ja, dan kun je je vliegpad aanpassen. Daarnaast hebben we gezegd dat je moet ook uh, het voorkomen dat de schansen in de richting van Schiphol trekken. Omdat ze daar kunnen rusten, omdat ze daar kunnen broeden. Nou, dat is iets wat je vooral ook ruimtelijk met, provincies, met, met de provincies en met de gemeenten moet regelen. En uh, ja... Vervolgens heb je natuurlijk de mogelijkheid om uh, het fourageren uh, door ganzen, dus het, het, het eten van ganzen van het vreten dat ze kunnen vinden, te ontmoedigen. Nou, dan, daar maken we concrete afspraken over met boeren, die bijvoorbeeld andere gewassen gaan telen of het land sneller ontploegen. Ja, en als vierde maatregel uh, gaan we natuurlijk door met het. Uh, met het uh, uh, Zoals ja, het afschieten en het nemen van andere maatregelen. Ja, dat is dus, uh, een reden, begrijpen wij, dat de Vogelbescherming het convenant niet ondertekent. Zij vinden dat gedeelte van de afspraken geen goed idee, omdat onder andere door het schieten de ganzen op kunnen vliegen en daardoor juist meer aanvaringen kunnen um, ontstaan. Snapt u dat zij daardoor dat convenant niet ondertekenen? Nou ja, ik hoop dat uh, ik hoop dat uh, dat uh, alle betrokken partijen uh, de komende tijd alsnog aanhaken. Op dit moment is het uh, is het waar dat uh, vooral uh, natuurmonumenten staat bosbeheer, landschap, noord-Holland. En andere partijen wel uh, ja zeggen, omdat ze ervan overtuigd zijn dat uh, alleen een breed pakket aan maatregelen uh, de overlast van ganzen kan, uh, kan terugbrengen. Uh, ja, om even een cijfer te noemen: de afgelopen, uh, afgelopen jaren is het aantal ganzen in de omgeving van Schiphol vertienvoudigd. Uh. En, je ziet, en je ziet dus ook een, een toename van het aantal uh, botsingen met, uh, met vogels ja, in het algemeen. En maar met gaat vogels. u even in op de kritiek van de vogelbescherming? Namelijk dat als u ze op ze gaat schieten, op die ganzen, dat het gevaar juist bestaat dat er extra aanvaringen zullen plaatsvinden rond Schiphol. Nou ja, op... Op dit moment gebeurt dat uh, natuurlijk ook al, dat er op, op uh, ganzen wat geschoten. en het uh, Alleen het probleem is dat je onmogelijk alle ganzen die, uh, die je zou willen uh, uh, weghebben van, uh, van schiphol, dat je die uh, kunt schieten. Dus we hebben gezegd, dan moet je dus ook andere maatregelen treffen. Mm -hmm. En bijvoorbeeld wordt we nu gekozen voor de mogelijkheid om ganzen te vangen en vervolgens uh, te bedwelmen en uh, daarna af te maken. Dus dat is een totaal andere manier. Maar ja, het is volstrekt helder dat... Uh, dat uh, uh, je kan niet accepteren dat er nieuwe risico's ontstaan. En daar is ook alles op gericht om te voorkomen dat uh, dat soort uh, risico's uh, aan de orde zijn. Mm. Dus ik deel de opvatting van de vogelbescherming niet. Mm, nee, maar als u nou en Lara vroeger net ook al eerder daarmee was begonnen... dan had u ook niet hoeven schieten. Want nu zitten ze er allemaal alweer. Weet u, het is, uh, uh, enerzijds komen er steeds meer ganzen in de richting van, uh, van Nederland. En ze blijven ook uh, voor een uh, deel hier. Dus ze zoeken vooral ook de aantrekkelijke gebieden op. Dus ja, dat is volstrekt verklaarbaar. Ja. En uh, ja, als je ziet hoeveel. Uh, gans in de afgelopen jaren zijn gekomen en wat nog steeds uh, wordt verteld en, en dat, dat de toename doorgaat. Ja, dat maakt dus dat je uh, niet alleen het kunt beperken tot schieten op andere vormen van, van populatiebier, maar dat je ook veel meer maatregelen moet treffen. Nou, dat is ook een advies dat ja. wij vorig jaar hebben gekregen van, uh, van de ongevallenraad die, uh, die naar aanleiding van een, een uh, crash met het toestel van Air Maroc. Hij heeft gezegd van, pak dat nu breder aan. En ja, dat is ook de invalshoek geworden. Dus uh, niet alleen uh, schieten en populatiebeheer... maar juist ook andere maatregelen treffen. En ik heb echt goede hoop dat dat ook uh, vruggen gedaan werd. Staatssecretaris van Milieu, Job Atsma. Dank u wel. Miljoenen euro's komen er beschikbaar voor techniek in het onderwijs. Of dat wel zin heeft? Vragen we zomaar eens even aan minister van Bijsterveld. Eerst naar de verkeersinformatie. Dennis, mooi. Goedemorgen. Een hele goedemorgen. Er staat nu 75 kilometer file. Op de meeste wegen heb je de gebruikelijke vertraging. Er zijn wel een paar ongelukken gebeurd. waardoor je wat meer tijd kwijt bent. Dat is op de A2 bij Eindhoven. richting Den Bosch. tussen de knooppunten Lenerheide en de Hoogstad. 2 kilometer. Linkerrijstrook is dicht. A12 Den Haag-Utrecht. tussen Gouda en Bodegraven. 4 kilometer door een ongeluk. Hier zijn de twee linkerrijstroken afgekruist. En op op de A59 vanuit Os in de richting van Zierikzee Tussen Waspik en Knooppunt-Hooipolder. Vijf kilometer, ook door een ongeluk. En ook hier zijn twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het vredesplan van vn gezant Kofi Annan moet de weg vrijmaken voor een vreedzame oplossing in Syrië. Maar het hele weekend is er op verschillende plaatsen weer zwaar gevochten. En inmiddels zijn ongeveer 1 miljoen mensen in Syrië op de vlucht geslagen. Oud-politicus Paul Rosemuller is in zit in het bestuur van het Nederlands Rode Kruis... en was voor die organisatie in Syrië. Is net terug uit Damaskus en we spreken vanochtend met hem. Meneer Rosemuller, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u vertellen over de indrukken die u heeft gekregen? Heeft u bijvoorbeeld met vluchtelingen kunnen spreken? Ja, ik heb met veel vluchtelingen kunnen spreken. Op plekken waar de Syrische Rode Halve Maan, dus is de organisatie van het Nederlands Rode Kruis, voedsel uitdeelt. En de plek waarvan zij uitdrukken met ambulances en mobiele klinieken naar uh, nou ja, plekken waar mensen gewond zijn of zelfs zijn omgekomen om mensen te bergen. Ik heb veel mensen gesproken, mensen die uh, bijvoorbeeld uit Homs, die uh, huis en haard achter hebben moeten laten. En uh, ja, onze conclusie na een aantal dagen in Damascus met veel mensen gesproken te hebben, is ja, dat de nood niet alleen hoog is, maar dat de humanitaire nood echt toeneemt. Omdat het aantal mensen wat vlucht toeneemt... en eigenlijk nog niemand terug naar zijn eigen plek kan... los van de vraag of de plek nog bestaat. Ja, want zij omschrijven, begrijp ik, totaal onleefbare situaties, bijvoorbeeld in ons. Bijvoorbeeld in Homs. En de focus is erg op Homs. En het is ook zeer terecht, want Homs is een stad van ongeveer een miljoen mensen. En er zijn veel mensen die mij gezegd hebben, uh, desgevraagd, uh, dat ongeveer de helft van die stad leeg is. Dus daar waar Kofi Annan en de Verenigde Naties spreken over ongeveer een miljoen mensen in Syrië in eigen land op de vlucht. Dat is 1 op de 23, hè, want er wonen 23 miljoen mensen in, uh, in Syrië. Is het in Homs dat die, die halve stad leeg is. En dat, is, ja, dat geeft natuurlijk toch ghost-town-achtige situaties. Uh, en veel van die mensen die vluchten dan naar Damascus, omdat dat relatief veilig is. Ik was overigens ook erg onder de indruk van de solidariteit van uh, de Syriërs zelf. Want veel mensen worden dan opgevangen in uh, gastgezinnen. Maar juist al deze zeg maar, miljoen mensen, ja, daar ontbeert het aan voedsel, aan dekens, aan matrassen, eh, medicijnen. Eh, er is een tekort aan ambulances en, en ook mobiele klinieken. Hè. Dat, dat is ook wel heel belangrijk. Want als er gevechten zijn, dan hebben mensen het liefst dat ze geholpen worden in nou ja, een klein ziekenhuisje op wielen. Het is niet veel groter dan een ambulance, maar je kunt er wel kleine operaties in verrichten... Uh, nou, en daarover heb ik vooral met uh, de vrijwilligers van de Syrische Rode Halve Maan gesproken. Ja, daar richt u zich vooral op, hè, het werk van die, die Rode Halve Maan uh, mensen. Hoe vrij was u eigenlijk om te praten met wie u wilde? Eigenlijk was ik volledig vrij. Dat maakte ook dat het een unieke gelegenheid was om er naartoe te gaan... en dat we niet geaarzeld hebben om dat te doen. We waren vrij om te gaan. Het heeft ook wel te maken met de specifieke, onafhankelijke en onpartijdige rol... die uh, de Syrische Rode Halve Maan en ook de internationale Rode Kruisbeweging... over de hele wereld en ook in Syrië inneemt. Juist die onafhankelijkheid en die onpartijdigheid maakt dat je... Uh, je moet het af en toe wel afdwingen, maar dat je toegang hebt tot de meest kwetsbaren, tot de gewonden, tot de slachtoffers... tot de mensen die gevlucht zijn. Je kunt daar echt noodhulp verlenen. Uh, dus wij waren behoorlijk uh, vrij. Dat wil zeggen, uh, je let op je eigen veiligheid. En nog belangrijker, je zorgt dat anderen... Uh, uh, niet in hun veiligheid worden aangetast. Ook één voorbeeld geven. We gaan niet met vluchtelingen mee naar de plek waar ze nu tijdelijk wonen, omdat dat misschien gezien wordt door uh, mensen die dat liever uh, die, die dat liever niet moeten zien, omdat ja als dan vluchtelingen zo'n huis binnen gaan, dan is dat natuurlijk toch altijd weer uh, riskant voor degene ja. die daar wonen. Maar dus Roosman, heeft u heeft u een compleet beeld kunnen krijgt? want u was in Damascus, en daar is het relatief rustig. Ja, kijk, je krijgt natuurlijk geen compleet beeld, maar je krijgt wel een compleet beeld via de mensen van de Syrische Rode Halve Maan en van de vluchtelingen over die steeds toenemende uh, humanitaire nood. Uh, en vandaar ook uh, hè, uh, mijn oproep om uh, de actie die het Nederlandse Rode Kruis en de Stichting Vluchtelingen samen via Giro 6868 Nederland Helpt Syrië om daar, uh, uh, ik zou bijna zeggen gul, ...op te geven, omdat we met elkaar toch moeten zorgen dat die humanitaire nood gelenigd wordt. En we waren ook vrij om uh, ja, die vrijwilligers van de Syrische Rode halve maand te, te spreken... ...die het echt met gevaar voor eigen leven doen. Er worden mensen opgepakt, sommigen worden tijdens de hulpverlening komen ze in vuurgevechten terecht... Ze mm -hmm. moeten uh, 30 uur schuilen bij, bij hun familie voordat ze weer... Uh, de straat op kunnen. Het is echt met gevaar voor eigen leven wat ze daar doen. Dus ik was daar uh, diep van onder de indruk. En dat totale beeld, dat heb ik wel kunnen krijgen. En natuurlijk niet over uh, de precieze omvang van datgene wat zich nog aan vijandelijkheden plaatsvindt uh, na het bestand. Maar wij kwamen ja. Damascus binnen een uur nadat het bestand uh, werd afgekondigd. Oud-politicus Paul Roosemelen, dank u wel dat u ons even te woord wilde staan vanochtend. Graag gedaan. Bijna vijf en half acht gaan we naar Mark Robin Visser. Hij is op ter Schelling vanochtend, heeft het over beide veerdiensten. En dan is het, Mark Robin, voorzichtig opereren. Voorzichtig opereren. Uh, zeker uh, ja, omdat hier de eilanders toch wel heel erg verdeeld zijn... over die concurrentieslag die hier plaatsvindt tussen die, uh, tussen die twee uh, veerdiensten. Ik had het er vanmorgen met Gerard Muizer al over van de Terschellinger. Zit zelf vaak op de boot? Ik is uh, geregeld, ja. inderdaad. Merk je nou ook dat door die concurrentie dat de dienstverlening beter wordt? Wat gezegd wordt? Nou, uh, of het rechtstreeks door die concurrentie komt, weet ik niet. Maar de dienstverlening is natuurlijk verbeterd. Daarvoor. Wat is er verbeterd? Uh, verbeterd is het aantal afvaarden. Uh, de sneldienst hoort, nu, hoort er nu echt bij. Uh, vroeger was die kapot. De boot en jammer dan. Maar nu moet, is, hebben ze twee snelboten, dus er is altijd een snelboot achter de hand. Ja. Dat soort dingen is verbeterd. Ik hoorde vanmorgen dat de hond tegenwoordig gratis mee mag. Vroeger moest je daarvoor betalen. Ja, de hond mag gratis mee, inderdaad. En dat zo ja. beconcureert men elkaar dus, of tenminste dat zijn dan de gevolgen? Uh, ah, ik weet niet of het concurrentie is hoor, maar het, uh, het zou het gevolg kunnen zijn van, ja, ja inderdaad. Ja, ja, u drukt zich voorzichtig uit. Ik drukt mij voorzichtig uit, eieren? ik kan het niet bewijzen dat het zo is. Ik bedoel, het, het, ze hebben ook een, een, een, een, een dienstcontract, uh, ja. want Doeks is nog steeds de hoofdtreder. Dus ze, ze moeten aan bepaalde eisen voldoen. En wat er nou precies in die eisen staat, ken ik ook niet uit mijn hoofd. Nee, dus... nou precies. Straks uh, gaan we verder praten met de directeur van de EVT, de eigen uh, veerdienst Ter Schelling. Tot straks. Het is vijf minuten voor half acht. Wij gaan door naar het onderwijs, techniekonderwijs. 19 miljoen euro steekt het ministerie in een campagne om techniekonderwijs te stimuleren. Want te weinig jongeren kiezen voor dit soort onderwijs. Bovendien gaat de komende jaren een grote groep technische vaklui met pensioen. En daardoor dreigt er binnen een paar jaar een tekort van zo'n 170.000 technici te ontstaan. Minister Marja van Bijsterveld van Onderwijs, welkom in de uitzending. Goedemorgen, bedankt. Technisch onderwijs wilt u stimuleren? Um, op welk niveau? Waar moeten we aan denken? Nou, eigenlijk op alle niveaus. Uh, want we hebben straks ook mensen echt op alle niveaus nodig: hoger onderwijs, uh, HBO, universitair en HBO, maar ook MBO'ers zijn heel hard nodig. En dat betekent uh, dat we uh, gezamenlijk uh, met Sociale Zaken en uh, het ministerie van Economische Zaken uh, actief gaan inzetten op uh, meer jongeren in de techniek en ook meer mensen in de techniek, als ze er eenmaal werken, ook vasthouden. Want ook dat is een belangrijk punt. Mensen verdwijnen vaak te snel uit de techniek. Maar we beginnen bij het primair onderwijs, het basisonderwijs. Daar moeten jongeren eigenlijk eerder in aanraking komen met techniek. En daar gaan we extra in investeren. We willen in de komende jaren zo'n 3500 groepen in het basisonderwijs, kennis laten maken met techniek. En dat gaan we doen uh, door hele enthousiaste mensen uit de techniek... Uh, schoolbezoeken af te laten leggen... Uh, en te laten vertellen over hoe mooi techniek is. Maar mevrouw van Bijsterveld, er zijn eerder campagnes geweest... om mensen op te roepen om dit soort beroepen te kiezen. Blijkbaar heeft het niet gewerkt. Waarom nu wel? Maar we moeten natuurlijk ons nooit neerleggen bij het feit dat iets niet lukt. We moeten blijven investeren. Want als je kijkt de komende jaren, dan hebben we echt gewoon tienduizenden mensen tekort ja. in de techniek. En dat is alleen nog maar de vervangingsvraag van mensen die uh, vertrekken vanwege de vergrijzing. Ja. En als we straks na de economische crisis uh, weer een groei gaan krijgen, wat we gelukkig altijd weer krijgen... dan hebben we die mensen keihard nodig. Maar... We moeten er nog een schep bovenop doen en ja. dat gaan we dus ook doen. Maar waarom zou het nu wel lukken uh, met die campagne? Omdat het heel, heel hard nodig is. Uh, en dat betekent dat we jongeren in het voortgezet onderwijs... en in het basisonderwijs meer kennis laten maken met techniek. Want er bestaat ook veel onbekendheid uh, rondom techniek. Uh, en dat betekent dat we eerder moeten laten zien hoe interessant techniek is. Uh, en jongeren moeten eigenlijk verleiden om te kiezen voor dat vak. Ja, maar, maar moeten u toch even onderbreken, ook... mevrouw Van Wijsselvat. Ja. Want u zegt, het is heel hard nodig en daarom gaat het lukken. Dat lijkt mij een, een niet helemaal logische redenering. Ja, we Nee, We moeten even naar 2008, want toen gaf het ministerie van Onderwijs... 110 miljoen euro uit om het imago van technische opleidingen te verbeteren. En nu komt u met bijna 20 miljoen. Uh, waar, ja, waarom, nogmaals de vraag: waarom denkt u dat u het nu wel gaat lukken? En dan niet het argument dat het nodig is? Uh, we doen veel meer, want uh, dit ene bedrag wat u noemt... is inderdaad om uh, kinderen in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs... om meer kennis te laten maken met, met techniek. Maar we investeren ook extra in de technische opleidingen bij de universiteiten. Uh, we investeren ook extra in een campagne om jongeren te interesseren voor techniek. We gaan ook andere opleidingstrajecten organiseren. Bijvoorbeeld uh, de technologieroute van jongeren van MAVO en MBO4. Eigenlijk een alternatief voor het HAVO. Je hebt heel veel kinderen op het HAVO op dit moment die eigenlijk veel praktijkgerichter zijn... en die heel goed een technische opleiding zouden kunnen doen. Nou, die jongeren willen we een alternatief bieden... om ook versneld naar het hbo te kunnen gaan. Nou, in dat soort zaken investeren we. Ja, en weet u eigenlijk waarom uh, zo'n slecht imago bestaat? Nou, heel veel mensen, uh, bijvoorbeeld ook uh, met name ouders uh, uh, uit een allochtoon uh, milieu... denken vaak dat techniek uh, eigenlijk alleen maar uh, uh, ja, vieze handenwerken is. Maar techniek is zo breed. Techniek uh, ja, gaat over ICT. Techniek heeft te maken met bijvoorbeeld waar uh, ASML mee bezig is, de chips. Uh, maar techniek is natuurlijk ook gewoon uh, uh, storingsmonteur, bankwerkers. Dat soort mensen hebben keihard nodig. En het mooie is, we zien de jeugdwerkloosheid oplopen op dit moment... en dat is een slechte zaak... Maar we weten één ding. Als je kiest voor de techniek. dan weet je gewoon straks zeker dat je een baan hebt. En, dat is ook uitgezocht. een beter betaalde baan dan andere opleidingen in het MBO. Okay. Dus het is ook zeer de moeite waard voor jongeren zelf. om ervoor te kiezen. Dan. U bent al met de campagne begonnen. Zeker. Ik hoor het en al. Heel belangrijk. Minister. Heel hard nodig. Marja van Bijsterveld van, van Onderwijs. Dank u wel. Graag gedaan. Welk uitzendbureau levert deze zomer de beste studenten voor vakantiewerk? Iedereen heeft iets met.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 Geef met uw hart tijdens de collecteweek van 15 tot en met 21 april. Hartstichting. Zolang levens te vroeg stoppen, blijven wij doorgaan. U had het zich nog zo voorgenomen. We gaan naar Rubens, van Dijk en Jordaans in de Hermitage Amsterdam. Maar het kwam er niet van. Dus hebben we de tentoonstelling verlengd tot half juni. Nieuwe kans. Hermitage.nl. Bij sommige winkels is april managementboekenmaand, maar bij ons is elke maand speciaal met altijd heel veel mooie acties. Kijk snel op managementboek.nl/actie. Managementboek.nl, de beste boekensite en meer. Harry, die investering kost veel geld, maar we zitten krap bij kas. We krijgen namelijk nog heel veel geld van onze klanten.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 Radio 1, het NOS journaal. Proces Brijwik vandaag van start. En alternatief bezuinigingsplan van GroenLinks. Half acht. Goedemorgen. Ik ben Jan van der Putten. Anders Breivik, de Noord die vorig jaar juli 77, vooral jonge mensen doden in Noorwegen, komt vandaag voor de rechter. Voor het proces in Oslo zijn tien weken uitgetrokken. En Breivik heeft de moorden in Oslo en op het eiland Utoja bekend. Maar hij acht zichzelf niet schuldig en hij heeft geen spijt van zijn daden, zegt een van zijn advocaten. He is not going to, to apologize for what he did. En he says he does not regret. En hij heeft ons gevraagd om dat te communiceren. is het natuurlijk heel Breivik beroept zich op noodweer tegen mensen die geloven in de multiculturele samenleving. En zijn psychische toestand zal uitgebreid aan de orde komen, want onderzoeken daarna spreken elkaar tegen. Duurzaamheid, dat is waar GroenLinks op inzet... in het alternatieve bezuinigingsprogramma dat de partij vandaag presenteert. Zo wil partijleider SAP dus subsidie op fossiele brandstoffen radicaal afbouwen kolencentrales in Nederland, weten veel mensen niet, betalen geen belasting over kolen. Terwijl als u of ik in de eigen tuin een barbecueetje wil stoken, dan betalen we wel belasting ja. over die kolen. Dan daar creëren we gelijk speelveld en daar halen we echt miljarden mee binnen. Kolen, maar ook kerosine, olie en diesel worden dus extra belast en de aanleg van nieuwe wegen wordt stopgezet. En SAP komt ook met een plan om de lasten op werk te verlagen en dat is door heel scherp te kiezen... dus door heel scherp te bezuinigen op terreinen waar dat wel kan. En dan heb je het bijvoorbeeld over defensie, dan heb je het over wegenaanleg... dan heb je het ook over de kinderbijslag... Uh, door de lasten te verzwaren op milieu... en dat dan terug te investeren in die lagere lasten op werk. GroenLinks wil niet bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking... en wil een jaar langer uittrekken om het begrotingstekort op 3% te krijgen... Alles bij elkaar moeten de plannen in 2015 12 miljard euro opleveren. En het CPB moet die plannen nog wel doorrekenen. Vanaf vandaag wordt er extra gecontroleerd op kleine bouwlocaties in steden. De inspectie vindt dat nodig, omdat bij kleine bouwprojecten relatief vaak ongelukken gebeuren. Er wordt bij kleinere klussen vaak slordig met de regels omgesprongen. En vooral het gebruik van ladders en stijgers wordt goed bekeken. Jaarlijks komen op bouwterreinen vijf mensen om het leven door een val. En tientallen mensen houden er blijvend letsel aan over. De eerste VN-waarnemers zijn in Syrië aangekomen. Binnen een paar dagen zullen het er dertig zijn en ze gaan toezien op het naleven van het staakt het vuren. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft de Syrische regering opnieuw dringend gevraagd het bestand na te leven. Ik in the strongest possible terms that this cessation of violence must be kept. Het bestand is donderdag ingegaan, maar zowel het leger als de oppositie zouden het dit weekend hebben geschonden. En uiteindelijk wil vn gezant Kofi Annan 250 waarnemers naar Syrië sturen. Hens-Fried telefoneren in de auto is net zo gevaarlijk als bellen met de telefoon in de hand. Dat zegt de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Het grootste risico zit er niet in het bellen zelf, maar in het feit dat bestuurders hun aandacht dan minder op de weg richten. En dat maakt de kans op een ongeluk groter. Afleiding is wereldwijd de oorzaak van 5 tot 25 procent van de auto-ongelukken. Israël vindt het onbegrijpelijk dat het internationale overleg over het Iraanse atoomprogramma pas over vijf weken verder gaat. Gisteren was er voor het eerst in 15 maanden overleg met vertegenwoordigers van Iran en diplomaten van onder meer de VS, Duitsland en China. En Iran krijgt nu vijf weken extra de tijd voor het ontwikkelen van een kernwapen, zegt premier Netanyahu, een cadeautje. Iran has been given a freebie. Het heeft vijf weken om de enrichment te zonder limitatie, De Amerikaanse president Obama is het niet met Netanyahu eens. Het doel van de onderhandelingen ligt vast, zegt Obama. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Op veel plaatsen is het momenteel helder, maar vooral in de kustprovincies komen ook een aantal buien voor. De temperatuurverschillen zijn nu groot, want het is 4 graden aan de kust en het vriest maar liefst 2 graden in de Achterhoek. De ochtend verloopt verder in het binnenland vrij zonnig, maar vooral in de kustprovincies worden zonnige perioden afgewisseld door buitjes. Vanmiddag ontstaan er ook landinwaarts stapelwolken en vervolgens ook buien. Vrijwel het hele land maakt dus kans op een bui vanmiddag. Daarbij kan er af en toe ook hagel voorkomen. De middagtemperatuur loopt uiteen van 8 graden op de wadden tot 10 graden in de zuidelijke helft van het land. De wind die komt vandaag uit het noordwesten, is vanochtend eerst nog zwak tot matig, maar neemt overdag toe naar matig tot vrij krachtig. Morgen dinsdag begint de dag droog met in het oosten nog wat zon, maar overdag raakt het bewolkt en in de middag gaat het regenen. Het wordt morgen 10 à 11 graden. ANWB verkeersinformatie. Er staan 36 files op de meeste wegen. De gebruikelijke vertraging, behalve op de A2 bij Eindhoven richting Den Bosch tussen knooppunt Leende Heide en knooppunt De Hoog staat 3 kilometer door een ongeluk, maar de weg is zojuist weer vrijgegeven. En op de A12 Den Haag Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk 3 kilometer. Eerder vanochtend is daar ook een ongeluk gebeurd. Ook hier zijn alle rijstroken weer open. A59 vanuit Den Bosch naar Zierikzee tussen Dussen en knooppunt Hoijpolder staat 6 kilometer door een ongeluk. Hier zijn nog twee rijstoken dicht. Neem geen enkel risico. Verhoog je examencijfer met de Luzak Examentraining. Schrijf je nu in op luzakexamentraining.nl.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 Wat? Wil jij nog koffie? Wat zeg je? Koffie! Mag het raam dicht? Dat is dicht. Investeer nu in een relaxte oude dag. Kies voor de zekerheid van kunststofkozijnen met het VKG-keurmerk. Kijk op vkgkozijn.nl voor een dealer in de buurt. VKG-keur. Merk het verschil. U bent alleenstaand en geniet van uw AOW-pensioen.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 Week 7 van de katzhuisonderhandelingen Jawel, het begint een slepende zaak te worden. Maar volgens defensieminister Hans Hille duren de onderhandelingen helemaal niet lang. Als wij in zes weken zo'n grote klus klaren, gaat dat de geschiedenis in als voortvarend. We gaan naar politiek redacteur Joost Vullings. Joost, het gaat dus allemaal prima daar. Ja, Hans Hille ging zelfs zover om deze onderhandelingen te vergelijken met de recente kabinetsformatie in België. Nou ja, die duurde anderhalf jaar. En daarmee wilde hij maar aangeven dat de gesprekken nog maar kort duren. Maar goed, uiteindelijk is het gewoon buitengewoon goedkope retoriek van deze minister. Hij kan eigenlijk beter de onderhandelaars zelf eens kritisch aankijken... dan te doen alsof de rest van Nederland het niet goed begrepen heeft. Want ja, laten we wel wezen, van tevoren zeiden ze bij de VVD... nou, het zou ongeveer drie weken gaan duren, deze gesprekken in het Catshuis. Nou, Dat vonden ze bij het CDA wel erg optimistisch. Die, dus die gingen uit van een week of zes... Nou ja goed, de conclusie is nu dat de onderhandelaars al hun eigen termijn aan het overschrijden zijn. Zoals je zelf zei, we zitten in week 7. En dan hadden ze ook nog gezegd dat de SGP geen stoel zou krijgen in het Catshuis. Geen bijzondere positie voor die partij. Nou, Dat zien we ook gebeuren. Er is al twee keer met die partij gesproken. Daarnaast werd er ook nog een mediastilte afgekondigd. Die hebben ze al drie keer geschonden. Maar goed, hier hoor je Hans Hille helemaal niet over. Maar volgens mij kunnen ze beter naar zichzelf kijken. Er was ook geen stoelen, Joost. Het was nacht de bank. Ja, het is een achterbank geworden. Nou, dat is nog luxer. <laughs> dat is waar. Neemt de ergernis toe over de duur van de onderhandelingen in Den Haag en bijvoorbeeld ook bij jou? Ja, dat, dat, dat proef je wel gewoon het, het, het ongeduld uh, bij, bij, bij journalisten, maar natuurlijk ook bij de, bij de oppositie. Kijk, in, in principe heb ik natuurlijk wel begrip voor dat als zaken moeilijker lopen dan, dan verwacht, maar wees er dan gewoon eerlijk over. Kijk, nu, nu hoor je in één keer de afgelopen dagen of de afgelopen twee weken, het is zo'n enorme opdracht, al die miljarden en in zijn korte termijn. Nou, dat klopt, maar dat wist iedereen van tevoren. Uh, alle drie de partijen weten eigenlijk al maanden dat ze de hele pijnlijke besluiten moeten nemen. En als je na, na zes weken onderhandelen nog niet weet of je die verantwoordelijkheid wil en kan nemen voor die ingrijpende bezuinigingen dan geeft dat wel te denken. En het echte verhaal is gewoon dat het gewoon heel erg moeizaam gaat... en dat de spanning buiten gewoon hoog is. En ja, goed, ze zeggen iedere keer dat dat uh, mis kan gaan, nog steeds. Nou, dat, dat klopt als ze dat zeggen. Hm. Vrijdag was de verwachting dat er een voorlopig akkoord afgesloten zou kunnen worden. Nou, dat ging niet door. Heb je enig idee, uh, ondanks alle radiostiltes, uh, waar, waar ze staan? Ja, maar zo weer die, die, hoe mistig dit proces is... Dus, nou, we, hadden, we gingen ervan uit, of dat was aangekondigd door de partijen zelf... dat ze eventueel vrijdag een voorlopig akkoord zouden sluiten... en dat ze de boel naar het, het Centraal Planbureau eh, zouden gaan sturen. Maar goed, dat is niet gebeurd. Maar dan kreeg je gisteravond toch wel weer het signaal dat er... Hè, mistig signaal dat er wellicht toch iets al naar het CPB is gestuurd. Ja, dat hm. maakt het allemaal weer heel erg anders... Het enige wat ik, wat ik kan concluderen of wat je kan beredeneren... is dat men zo bang is voor een slecht rapportcijfer van het Centraal Planbureau... dat ze de miljarden niet halen met de voorstellen die niet op tafel liggen... of dat dat pakket buitengewoon slecht is voor de werkgelegenheid. Nou, noem maar op dat ze gewoon eigenlijk niet willen... Uh, dat wij met z'n allen weten dat het bij het Centraal Planbureau ligt. Want op het moment dat wij we ook weer weten, stel het komt op woensdag terug en ze ja, gaan drie precies. dagen onderhandelen. dan weten wij dat het een slecht principeakkoord was. Maar ja. goed, dat is allemaal maar, uh, maar, maar speculatie. Maar het blijft dus een heel mistig proces. En waar ze staan, weet ik niet. Ik weet wel dat ze om tien uur het katshuis voor binnenrijden. Kijk, dat dan weer wel. Jo Joost Felix, ja. het is hogere wiskunde, uh, dat Catshuisakkoord... wat er misschien aan zit te komen. Dank je wel voor nu. Gaan we naar de sport. Tom van Teck, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Tom, Ajax wordt kampioen. Ja, ik zou zeggen, je mag nu niet meer zeggen dat een ander dat nog kan worden. Want het weekend verliep andermaal gunstig voor de Amsterdammers. Zaterdagavond zaten ze rustig thuis en AZ speelde eigenlijk een hele lange tijd heel goed bij PSV. Keek naar het scorebord en had met 3-2 verloren. Dat was een merkwaardige wedstrijd waarin PSV ontsnapte. Maar dat betekende wel van drie naar zes punten. En toen ook nog Twente aan het einde van die avond in blessuretijd. nak een gelijkspel toestond. Ja, toen stond eigenlijk wel vast dat Ajax met zes verliespunten voor op dat moment. ...gewoon kampioen moest gaan worden. Het moet zijn drie thuiswedstrijden winnen. Nou, gisteren was er één hele ze. Ze matige. Blijven maar ze blijven maar winnen. Het is, het is apart, nog eens nagekeken. Twintig wedstrijden, 34 punten... ...en dan in de volgende tien er dertig bij. Het is een ongekende reeks. En zonder heel groots weer te spelen... ...gisteren was het toch een hele makkelijke overwinning. En kun je inderdaad zeggen... ...dat Ajax nu wel echt op titelkoers ligt. Gewoon een kampioen gaat worden. En dan daarachter zes clubs, want ook Heerenveen herstelde zich. Feyenoord deed het weer heel goed. Gewoon zes clubs op één punt van... Allemaal uh, hopend op de Champions League. De aantekening moet er wel bij dat het hier gaat om de voorronde van de Champions League. En dat we daar statistisch gezien niet altijd goed in scoren. Hoor. Dus degene die zich de miljoenen toerekent... moet nog even een paar rondjes winnen ergens rond augustus. Maar goed, die tweede plaats is wel heel belangrijk... en houdt de spanning wat dat betreft er wel volledig in. Veel clubs ontmoeten elkaar nog. Maar in Amsterdam zijn ze al een beetje aan het plannen... wanneer ze dan kampioen kunnen worden. Hm. Dan naar het wielrennen Tom. De enige Nederlandse wielerklassieker, de Amsterdam ja. Gold Race... En waar waren de Nederlanders? Ja, vooraf waren er heel veel. In heel veel kranten uh, lazen we heel veel artikelen dat heel veel mensen zich heel veel kansen toedichten. Het was koud, het was winderig, het was een uitputtingsslag. Het was ook niet zo'n bijzondere koers, klassieke uh, ja, kopgroep die dan op een gegeven moment wordt ingelopen. Maar eigenlijk niemand die daarna echt durfde of ging. Uh, Bauke Mollema zat als enige Nederlander nog een beetje mee voorin. Maar toen het uiteindelijk op de Kouwberg aankwam, uh, toen gingen toch ja, relatief goede renners natuurlijk. Gasparotto, uh, Jelle van Endert, Sagat, ze zijn goede namen, maar het miste toch een heel klein beetje de heroïek van de echte klassiekers. En de Nederlandse renners, ja, ze hebben elke keer een heel mooi verhaal waarom het eigenlijk best wel goed ging. Maar de eerlijkheid gebied toch te zeggen, ja, dat we ze gewoon te weinig voor inzien. Ook niet op het podium, ook niet bij deze klassieker. We gaan richting de Waalse klassiekers nu. Daar hebben ze hun zinnen dan weer opgezet, zeggen sommigen. Nou, voorlopig moeten we constateren uh, dat ze in de landen om ons heen, op deze eendaagse koersen, een stuk harder fietsen dan onze eigen jongens. Nou... Het is niet anders. Dank je het is wel is niet hoor. Doei. Doei. voormalig president van de Nederlandse Bank... gaat voor het eerst iets zeggen over de conclusies van de commissie De Wit... over de aanpak van de financiële en de bankencrisis. Dat doet hij bij ons na half negen. Eerste verkeersinformatie. Bij de AWB is mooi. Goedemorgen Marcel. Morgen. Er staan nu 40 files, op de meeste wegen de gebruikelijke vertraging. Behalve dan op de A4 richting Amsterdam. Tussen de knooppunten De Hoek en Badhoevedorp staat 5 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. Als je onderweg bent naar Amsterdam, dan kan je bij het knooppunt De Hoek het beste kiezen voor de A5. En dan kom je weer uit op de A9 en die volg je dan weer in de richting van Amsterdam. Op de A59 vanuit osna zierikzee staat tussen Dussen en Knoopend Hooipolder... zes kilometer door een ongeluk, twee rijstroken zijn er dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Tien weken gaat het proces tegen Anders Breivik, dat vandaag begint, duren. In die weken zal Noorwegen opnieuw beleven wat er op die 22e juli gebeurde. 77 mensen kwamen om het leven bij de bomaanslag in Oslo. en de schietpartij op het eiland Utoja. We praten door over het proces Breivik... en vooral over Noorwegen na de aanslagen. met journalist en Noorwegenkenner Kees van der Wel. Meneer van der Wel, goeiemorgen. Goedemorgen. Is het land erg veranderd na 22 juli? Het is veranderd, vooral in emotionele zin. Want dat zie je eigenlijk vanaf de aanslag dat, dat iedereen het er nog steeds over heeft. Het is misschien. In het late najaar een beetje weggeëft, maar dan komt er een psychiatrisch rapport en dan komt de hele golf uh, weer over je heen en alle emoties die rollen door, uh, door de hoofden van alle noren. Dus het is uh, uh, uh, blijvend emotioneel ontzettend lastig voor, uh, voor de mensen. En zeker nu de komende weken al die vreselijke details opnieuw uh, naar voren worden gehaald, uh, dan wordt het erg. Maar vooral, wat blijf ik gaan zeggen, dat is dat boezemt angst in. Hmm. Hmm. En, en hoe vertaalt zich dat? Waar, waar ziet u dat in terug? Je ziet het vooral terug in, in, in krantenartikelen... maar ook wat op straat gezegd wordt van mensen die... moet je, moet je die man wel een, uh, uh, het woord geven in de rechtszaak? Uh, uh, uh, hoe belastend is dat voor de nabestaanden? En dat is vooral, dat zie je nu bij de rechtszaak... De, de, de, die wordt uh, uitgezonden in, uh, in een groot aantal rechtbanken... waar allerlei nabestaanden en andere betrokkenen gaan luisteren. Dus dan, ja, dat... dat gaat dwars door de ziel heen van die mensen en uh, dat is echt uh, vreselijk voor ze. Mm. En mo moet je, meneer Van der Wel, uh, dat blijf ik uh, afbeelden als een soort showfiguur op een foto. Hè? Wat, wat heeft dat met de Noren gedaan? Nou, dat is in aanvang was dat heel uh, pregnant om te zien. Uh, kort na de aanslag verscheen zijn portret in dat vreselijke mantelpakje van hem. Uh, verscheen het in kranten en wat op straat zag gebeuren dat mensen die langs, langs krantenkiosken liepen... Die draaiden die kranten uh, gewoon helemaal om. Gewoon om dat portret niet te hoeven zien. Er was zelfs een aantal kranten dat weigerde zijn naam te noemen. Want deze man heeft niet bestaan. En toen uh, uh, met name Stoltenberg, de premier en, en de koning zich met het debat gingen bemoeien... was dat echt heel bemoedigend. En zag je een soort van trots. Dit zijn wij niet. Dit is gewoon een eenzame gek. Maar ja, het is wel een eenzame gek die, die zoveel leed heeft uh, weten te berokken. Dat, ja, dat... Weg. En hoe reageerde Noor op die showfoto van die advocaten van Breivik? Want Dat is ook een opmerkelijke serie foto's, hè, die ook in Nederlandse kranten geschreven. Ja, is dat gezien. was hoogst ongrijpelijk. Ik wist ook niet wat ik zag. Het was echt een soort van fotoserie die in een, in een glossy niet zou uh, staan. Ja. Ja. En ja, uh, hoogst ongepast. En volgens mij vinden de, vinden de advocaten hebben ze er zelf nu ook wel spijt van, maar ja, uh, idioot. En, Daarbij moet je ook nog optellen dat de de, de de leidende advocaat is ook nog een actief lid van de van de arbeiderspartij. Dus die eigenlijk uh, ja uh, die hoort tot dezelfde club waar de, de meeste, waar alle slachtoffers, de meeste slachtoffers van, van kwamen. Is, is echt, het heeft zijn geloofwaardigheid niet echt aangepast, maar het was een hoge verbazing en de man heeft ook wel, wel gezegd ja, dat. De, de, stad heet de advocaat. dat hij zijn ziel een beetje kwijt uh, is geraakt. In de voor uh, een aanloop naar het proces. Hmm. En misschien dat het hierdoor komt. maar het is, het is een onbegrijpelijke daad. Hmm. Nog even naar het uh, maatschappelijk debat over terrorisme. over de multiculturele samenleving. heeft dat een draai gemaakt? Ja, het is, dat, is, dat is de. de wat je makkelijk zou denken dat het dan van die heel harde woorden zouden komen à la Wilders. Uh, natuurlijk zijn er mensen in Noorwegen die voor de doodstraf zijn en zeggen van dat je de doodstraf wel zou moeten kunnen uitspreken in een uitzonderlijk geval zoals dit. Maar eigenlijk is het een soort van waardigheid die je eigenlijk bij voordien terugleest van dit zijn wij niet en wij laten ons niet uh, kisten. En als er één man zoveel haat kan verspreiden, denk dan aan hoeveel liefde wij met z'n allen kunnen geven. Dat is... Dat klinkt heel erg naïef, maar het is wel een soort van ja, uh, sterke Noorse onafhankelijke geest. Wij laten ons niet gek maken, wij zijn het land waar toch ieder jaar de, de Nobelprijs voor de vrede wordt uitgereikt En laten ons emotioneel niet kapot maken door één zo'n idioot. Norwegen-kenner Kees van der Wel, hartelijk dank voor je commentaar. Het is negen minuten voor acht. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Nog maar weer even naar Terschelling, naar Mark Robin Visser. Um, want daar is een concurrentieslag gaande, hebben we eerder al geconstateerd. Rond de boot uh, naar het eiland en weer terug, Mark Robin. Um, wat zeggen de hoofdrolspelers daarover? Nou ja, de hoofdrolspelers die, uh, hebben zich een beetje ingegraven. We hebben natuurlijk uh, commentaar gevraagd aan Rederij Doeksen, die hier al meer dan 100 jaar de, diensten, uh, de meeste diensten uh, verzorgt. Die uh, hebben besloten om uh, ons niet uh, te woord te staan uh, vandaag. Uh, maar meneer Haantjes is hier wel van de eigen veerdienst ter Schelling. En die eigen veerdienst ter Schelling die zet de komende tijd gratis mensen over. Leuke actie. Goedemorgen. Ja, Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, bedankt. Dat is uh, een actie waarmee we toch graag uh, iedereen willen laten kennismaken... met ons nieuwe schip, de Spadhoek. Uh, en ja, ook even uh, iets terug willen doen naar de mensen... die zo lang hebben moeten wachten tot wij uh, met het schip konden gaan varen. Ja. Is het ook niet een beetje stoken, mensen gratis overzetten? Nee, dat is niet stoken. Uh, het, het, het, ja, het is wat ik net zeg. Uh, we, hebben, we zouden vorig jaar juli zouden we varen... Uh, dat is niet gelukt. Hm. He, daar kwam van alles uh, tussen. Ja. Dus mensen hebben op het laatst zoiets van... ja, bent u daar nog? Ja, hier zijn we. <laughs> en, hier dat zijn wil, en dat willen we hiermee laten zien. Dus. Ja. Wij kijken uh, even over de Waddenzee. En wat zien we daar in de verte? Daar komt de spadhoek aan. Ja. Het is een wit, aan de ene kant een wit schip... en aan de andere kant ge, ge, ge, gekleurd, geschilderd. Hij komt uit Duitsland. Ja, Niet nu, maar daar hebben jullie hem gekocht. Ja, we hebben hem uh, iets meer dan een jaar geleden in Duitsland gekocht. Er, uh, en met, dat, met dit schip willen jullie de concurrentie aangaan... Met de rederij Doeksen. Ja, onder andere met dit schip. Ja. ja. Rederij Doeksen heeft een concessie gekregen voor 15 jaar. Ja, dat klopt. Waar tegen jullie je verzetten. Wat heeft u tegen die concessie? Nou, de concessie. Uh... Kijk, wat wij tegen een concessie hebben is uh... de lijn hier naar Terschelling toe. Vinden ja. wij niet geschikt uh, voor in de concessie zoals die nu is. Doeksen heeft nu echt een monopolie op Terschelling. Correct, ja. En jullie willen graag een paar graantjes daarvan meepikken? Nou, we willen niet zozeer een paar graantjes daarvan meepikken. Uh, wij vinden dat de bereikbaarheid op het eiland uh, en de manier waarop dat in het verleden geschiedde anders kon. Uh, we zijn in 2005 met dit initiatief begonnen. Ja. En we hebben, uh, nou, met, uh, met uh, uh, jaloerse ogen, mag ik ben zeggen, we hebben naar Tessel gekeken. Ja. Dat is toch een prachtig systeem wat we daar zien. Daar... We hebben ze ook De eigen bewoners hebben een, een, een dienst, uh, maar goed, die bestaat al heel erg lang. Hier is de situatie anders. Ja, maar goed, die is, uh, de TESO is inderdaad 100 jaar geleden bestaan. Maar goed, ja. die is ook een keer ontstaan, dus wij zijn nu 100 jaar later. En u gaat het nu proberen voorlopig dus gratis meevaren... om de mensen kennis te laten maken met jullie veerdienst. En dan hopen jullie natuurlijk dat je de klanten bij krijgt. Ja, maar dat gebeurt ook al. Wij hebben, uh, in, oktober hebben we de boekingen, kort, in, in oktober hebben we de boekingen opengezet voor dit jaar. Uh, en die lopen al een aantal maanden door. En, en nu de boot echtvaart begint dat ook te stijgen. Dus voor de zomer hebben wij ook al de boekingen die nu ja. goed beginnen binnen te nou, lopen. ik ben benieuwd. Bedankt. <laughs> Veel succes. Meneer Haantjes, van de eigen veerdienst de was dat. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Prins Willem-Alexander en prinses Maxima... hebben een villa gekocht in Griekenland, schrijft de Telegraaf. Vorige eigenaar was een bekende Duitse fotograaf. En het huis is te zien in fotoreportages... voor automerken van Porsche en Mercedes. Behalve het verbeteren van de veiligheid... hoefde er niet veel aangepast te worden aan het huis. Volgens de Volkskrant heeft de villa 4,5 miljoen euro gekost. En de Griekse krant Real News... Zegt dat het kroonprinselijk paar vorig jaar ook al carnaval heeft gevierd in Griekenland. Zo. Ontwikkelaars van windparken krijgen last met defensie, dat schrijft trouw vanochtend. Nederland heeft acht militaire radarstations. Daaromheen geldt een beschermende zone van 28 kilometer. Maar defensie breidt dat uit naar 75 kilometer. Want de steeds grotere windmolens zorgen met hun draaiende wieken voor problemen met de radar. Had het er net nog over met Kees van Wel. Het proces tegen Anders Breivik begint vandaag. Breivik staat terecht voor 77 moorden in Oslo en het eiland Utøya. Noorwegen is Breivik moe, schrijft NRC-Next. Er zijn 750 journalisten op het proces afgekomen. De Noorse kranten schrijven dagelijks karternen vol verhalen over de slachtoffers. En iedereen die ook maar iets met Breivik te maken heeft gehad. Die Breivik-moeheid is ook doorgedrongen tot de media zelf. De krant Duck biedt op haar site de mogelijkheid nieuws over Breivik weg te filteren. De omroepen NRK en de krant Weddent Gang geven advies hoe om te gaan met de zaak. Hoe er het best met kinderen over de zaak kan worden gesproken. Al een maand loopt het niet goed met de postbezorging in delen van Nederland. Vooral in Brabant en Utrecht zijn er problemen... en die zijn ontstaan doordat PostNL een nieuw systeem heeft ingevoerd. Vereniging Grootverbruikers Postdiensten, die opkomt voor de grote zakelijke klanten... roept in het AD de toezichthouder op om zich ermee te gaan bemoeien ondernemingsraad van PostNL wil zelfs dat de reorganisatie wordt stilgelegd... totdat de problemen zijn opgelost. Fabrikanten van Aarmerk, levensmiddelen, zijn al een tijd speelbal in de supermarktoorlog. Door gestund met de prijzen worden de marges steeds krapper. Belgische mineraalwaterfabrikant Spa is dat zat... en verhoogt de prijs in één klap met 15 procent, staat in het FD vanochtend. Juist. En daarmee wil het bedrijf de kostenstijging van de afgelopen jaren dan compenseren. Het is de vraag hoe die strijd gaat uitpakken. Een inkoper zegt in de krant dat Spa een flink risico neemt. Het is namelijk niet onmisbaar in het schap. Een echtpaar uit het Limburgse dorp Hanen ligt al jaren in de clinch met bewoners van een woonwagenkamp. De Telegraaf schrijft over de situatie. Om hun huis te beveiligen hebben ze roosters voor de ramen laten maken. Een hoog hek met prikkeldraad eromheen. Dat hek is de gemeente een door in het oog. Het moet weg op straffen van een dwangsom van 10.000 euro. Nou, het echtpaar vecht dat bij de rechter aan. Want ze zeggen al tien jaar geterroriseerd te worden. Hun huis wordt bekogeld. En hun kippen zijn gedood. 33. Radio 1 en de strijd om de kampioenschaal. Jaarhoud 2012. Ajax ruikt het kampioenschap. Wie trekt er aan het langste eind? PSV stoort heel veel. Oeh, dat scheelde heel weinig. Komt er dan toch nog een schot en een intikker? Ho, oh, oh, ho, oh. ho. Volgt de strijd om de schaal van minuut tot minuut. Fijn dat is weg, maar dan wordt de bal van Ik zal hem in de toon. Luister, Radio 1. Natuurlijk hebben ze allemaal radio bij zich. Nieuws van alle kanten. Ja, ja, ja, ja, ja. In de serie Kritisch Beleggen van Deltaloid, diergeneeskundige Aart de Kruif. Wilt u financiële risico's vermijden? Meid dan de financiële mannen met lange ringvingers. Luister zijn en andere inspirerende verhalen van onder meer schrijver Kluun... en massapsycholoog Jaap van Ginneke op deltaloid.nl slash kritisch beleggen. Want kritisch denken loont kritisch op het juiste moment. Deltaloid. De Delta Lloyd-beleggingsfondsen zijn als beleggingsinstelling opgenomen... in het register dat wordt gehouden door de Autoriteit Financiële Markten. Hi, ik ben Anselos, organisch veranderingsfuturoloog. Managers, veranderen is niet eng. De natuur verandert elk seizoen, net als de kosmos. Verander mee, u en uw organisatie. Ja, want alles wordt anders, alles wordt ja, anders. Ja hoor, goeroes, alles wordt anders. Verder nog iets? Met software van Unit 4 zijn organisaties allang klaar voor de toekomst. Unit 4, software vooruitgedacht.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 Dit is Radio 1.